Soms heb je een moment van inzicht. Als een flits raakt het je. Trilt het door je heen en je weet plotseling, ja, zo zit het. Het is een gevoel van heel zeker weten. Nee, het gaat verder nog dan weten. Het is als de zon die in jezelf opkomt, zodat de warmte en het licht je van binnenuit doorstralen. Het zijn de momenten waar je aan vasthoudt als je het even allemaal niet meer weet, als de wereld je meeneemt in haar geuren en kleuren of juist in haar diepe, donkere ellende. Dan richt je op die flits van inzicht, op die zon en dan besef je, er zijn momenten waarop ik een sprankje van het eeuwige licht heb ervaren. Ik stel me zo voor dat deze losse momenten van inzicht zich door je leven heen aaneenrijgen bijeengehouden door dat koord van verlangen dat je hebt, dat verlangen naar lichtend inzicht. En dan besef je dat jouw individuele momenten van inzicht zowel uit het diepste van je hart opkomen als dat ze verlicht worden met het inzicht van de geest. In die flits van helder inzicht was je niet alleen, maar zag je voor het eerst dat je onderdeel was van iets veel, veel groters. Van een eenheid die buiten de tijd staat. Dat is de stroom waar je in kunt gaan staan. Zonder je te bewegen. Want in het leven van alle dag... moeten we onze wil en onze daadkracht inzetten om ergens te komen. Dat is logisch. Maar als we ons verlangen volgen... Als we dat koord van lichtende momenten van inzicht in onze handen nemen en het volgen tot de deur, betreden we het tijdruimtelijke. We verbinden ons dan met het licht. Dat is geen bewegingloosheid. Dat is niet het tegenovergestelde van de bewegingen die we in het leven van alle dag ervaren. Maar dat is de stilte. Vanuit het verlangen de roep van de geest in de vallei, komen we in de stroom die ons drukke, alledaagse beweging terugbrengt tot het middelpunt van ons bestaan, de stilte. Dat is geen eindpunt, maar een wonder dat iedere dag plaatsvindt. Die hemelboog die gespannen wordt, het verbinden met de Christus uit de tempellied is de verbinding met het licht van de eeuwigheid, het is een keuze die we ieder moment kunnen maken.